Verschillende melkveehouders zijn een petitie begonnen tegen de overheid. Ze vinden dat ze worden gecriminaliseerd... en dat bedrijven ten onrechte op verdenking van fraude zijn geblokkeerd. Minister Schouten liet vorige maand 2100 melkveehouders blokkeren... vanwege fouten in de administratie. Zo schreven boeren meerdere kalfjes toe aan één koe. Andere koeien, die wel hadden gekalfd en dus melk gaven, werden niet opgegeven... zodat boeren in werkelijkheid meer melkkoeien hadden dan is toegestaan. In de petitie stellen boeren dat bedrijven zijn geblokkeerd... waarvan helemaal niet is bewezen dat eigenaren zich schuldig maakten... aan deze vorm van fraude. Ze eisen dat die melkveehouders met spoed weer aan de slag mogen. De Zuid-Afrikaanse president Zuma stapt per direct op... heeft hij bekendgemaakt in een toespraak. Hij zei daarbij dat geen leider langer moet blijven dan het volk wil. De top van zijn partij ANC dringt al langer aan op zijn vertrek... maar Zuma heeft zich daar tot nu toe tegen verzet... De Zuid-Afrikaanse Zuid president ligt onder vuur... om verschillende corruptieschandalen. Koning Willem-Alexander, koningin Maxima en prinses Beatrix... gedenken Ruud Lubbers als een groot staatsman... met een indrukwekkend verantwoordelijkheidsgevoel. Ze noemen hem een moedig en invoelend mens. Dat schrijft het Koninklijk Huis in reactie... op het overlijden van de oud-premier. Lubbers overleed gisteren op 78-jarige leeftijd... in zijn woonplaats Rotterdam. Het weer op steeds meer plaatsen regen. En in het midden en oosten is kans op sneeuw, natte sneeuw en gladheid. Overdag eerst bewolkt, met soms regen of motregen. In de loop van de dag klaart het op. Het wordt 5 tot 9 graden. Dit was het NOS Journaal. Bureau Buitenland, Nacht Express. En provenance de Paris Montparnasse... Presentatie Abdubbenzerda. Goedenavond en bienvenue in de Nachtexpress. We hebben de grauwe woonblokken van Warschau achter ons gelaten en we zijn doorgetrokken naar de Zuid-Franse havenstad Marseille. Het is hier goed vertoeven aan de Middellandse Zee met uitzicht op de Azuurblauwe Zee. Met schijn bedriegt. Corruptie, segregatie en maffiasyndicaten... die innig verstrengeld zijn met de plaatselijke politiek. Onze reisgids komt er vaak van zijn werk... en schrijft, er onder, schrijft erover in onder andere De Groene Amsterdammer... Dagblad Trouw en De Correspondent. Marijn Kruk is de komende twee uren onze reisgids... op halte zeven Marseille. Oh, Goedenacht Marijn. Goedenacht. Ja. Je bent uh, echt net uit de trein gestapt vanuit Frankrijk. Ja, ja ik ben uh, vanavond aangekomen. Kijk eens aan. En ben ik heel erg benieuwd, want ik weet dat jij een vervente fietser bent. <lacht> heb je je fiets meegenomen? Nee, ik heb hem niet meegenomen, want dat mag eigenlijk niet in de Thalys. Ja. Maar ik doe dat wel eens, als ik naar Marseille ga. <lacht> ja. <lacht> Stiekem. En nooit een hele strenge politieagent of strenne Franse conducteur gehad? Die zei van, dat mag niet meneer. Ja, één keer wel en toen moest ik hem ook laten staan. Hmm. En dat was ook wel vervelend. Maar wat ik doe, is dat ik hem altijd een soort van verstop in mijn uh, tentje. Want ik ga vaak uh, fietsen en dan neem ik mijn tent mee. En je mag een fiets meenemen in de TGV als je hem in een hoes doet. Ah. En dan dikkel heb ik hem in, in mijn buitentent. Oké, okay. oké. Okay. dus je kent de mazen van de wet. Je hebt ook een tijdje in uh, Aix-en-Provence gezeten. Ja. In de buurt van uh, Frankrijk. Was aan het begin van jouw carrière. Ja. Uh, daar was jij om Frans te leren. Toen sprak jij nog Milda's school voor ons, neem ik aan? Nou, ja, eigenlijk nog niet eens. Ik kan me nog een heel goed moment herinneren dat we. Uh, ik was toen inderdaad net aangekomen in. Uh, of ik zou naar. Uh, ik, zou naar ja, ik zou naar Parijs gaan en ik was naar Aix-en-Provence gegaan. Om, uh, in 2004, in de zomer van 2004, om de taal uh, te leren. Ik weet nog dat ik daar stond en hoe frustrerend het was dat ik met mijn medecursusgenoten... Uh, op een bankje zat. in de pauze op uh, de Cours Mirabeau. En. Uh, en uh, ik in het Frans probeerde uit te leggen wat ik gisteren had gedaan. En dat ik eigenlijk alleen maar het heden le présent beheerste. En dus niet in het verleden kon uitdrukken. En dat ik een soort van bijna omviel op dat bankje. Daar gebeurt iets met de techniek. Ik kijk mijn collega aan. Ja, we kunnen gewoon het gesprek voortzetten. Oké. Het is heel spannend wat er nu gebeurt. Ja. Mijn, uh, techniek, uh, kijkt, de techniek kijkt ook heel vragend naar mij. Ja. ja, want jullie zitten ook in een nieuwe studio, begreep ik. Uh. Ja, dat, dat, dat, die uh, uitleg ben ik jou en de luisteraars verschuldigd. We zitten in een nieuwe studio en uh, in aanloop hier naartoe was het al heel spannend. Niet alles deed het even goed en niet alles begreep ik even goed. En uh, ik was gerustgesteld toen de technicus naast me stond. Maar zo zie je maar dat... Uh, Techniek heel goed is geregeld, maar soms dan, uh, dan gaat het mis. Mijn excuses en dan ook aan de luisteraars. Marijn, uh, ja. jij was uh, over jouw uh, school voor ons aan het praten. Ja, precies. Moet... Ik, was, uh, ik zal gewoon even vertellen. Ik, ik, uh, ik was daar in aix en provence dat uh, eigenlijk vlakbij Marseille is. En dat is een soort van, uh, ja, gewoon het chique... Ja, het is een vrij chic plaatje. Uh -huh. Heel mondel. Een soort van het wasnaar van Marseille, zou je het eigenlijk kunnen noemen. En ik was daar een maand lang om. Uh, ja, ik zat er in een gastgezin om Franse uh, taal te leren in 2004. Ja. En zo leerde ik ook eigenlijk. Uh, ja, dat was ook mijn eerste bezoek aan Marseille. Want ik had mijn fiets uh, meegenomen. Die uiteraard. had je toen ook al meegenomen, ja. <laughs> en. Uh, ja, ik fietste dus daar wat in de, in de omgeving. En zo kwam ik uh, eigenlijk ook op een dag uh, in Marseille. Hoewel ik. Wel moet bekennen dat ik toen in de trein naar Marseille was gestapt. Ja, en dat ja. is ook een fantastische ervaring. We, we gaan het zo uitgebreid over Marseille hebben, uh, uiteraard. Daarom hebben we jou hier. Um, maar ik ben eens benieuwd in die omgeving um, rondom Marseille. Um, uh, hoe groot is het verschil met de stad? En dan heb ik het niet alleen maar over het landschap en, en, uh, en de gebouwen... maar vooral ook over de mensen. Um. En het verschil met welke stad? Met, met, met Marseille zelf, dus uh, in de omgeving waar jij zat. En dat was van uh, ja, ja. Van nou ja, daar zijn die mensen die zijn vrij bourgeois, zoals dat heette, mm. In uh, in uh, in, uh, in Frankrijk, uh, chique, uh, zeg maar conservatief uh, stemmende, uh, nou, uh, welvarende mensen. En uh, dat is toch een vrij groot contrast met Marseille. Uh, uh, wat toch een arme stad is, een heel diverse stad is en een rauwe stad is. Mm -hmm. uh, ja, dat is een groot contrast. Ja. en hoe kijken zij naar Marseille? Nou, ik denk dat die steden toch op een of andere manier met elkaar uh, vervlochten zijn. Want het is, uh, ja, dat dat ook. Eh, want in Marseille is toch ook de, de, de zee. En uh, ja, ik denk ook dat dat mensen die in Aix-en-Provence wonen graag in Marseille komen. En ik denk dat het. Andersom misschien wat minder is, omdat ja. wat je vaker ziet, mensen, nou ja, mensen die, die, die, die uh, uh, ja, nou ja, nou, ik, mensen ik, zitten ik, daar een ik, beetje opgesloten ook, hè, Marseille. Mm. het is een stad die in een kom gebouwd is, uh, mensen komen daar niet zo gemakkelijk uit. Ja, nou, ik, ik vraag het natuurlijk ook... omdat het um, uh, een van de onderwerpen is waar wij het over gaan hebben. Die, die rouwheid van de stad Marseille. Ja. Criminaliteit en andere problematiek ja. uh, die die stad kenmerkt. Uh, ik kan me zo voorstellen dat er ook een beetje angstig wordt gekeken naar Marseille. Van, het is een soort van stadsjungle. Ja, zeker. Het is wel iets. Uh, het heeft een rauwe reputatie. Uh, er, worden, er zijn regelmatig toen ik er uh, voor het laatst was om verslag uh, te doen. Ik was er afgelopen zomer nog een weekje op vakantie, maar uh, dat was daarvoor. En toen was er echt een grote liquidatiegolf uh, ja. aan de gang. Die, die zo groot was dat het echt ook uh, dat tot de hoofdstad aan ja, wel doordrong, dat er echt uh, wat aan de hand was. En zo. Ja, en zo heeft ja, Marseille gewoon zijn eigen... Je kan het misschien een beetje vergelijken met een stad als Rotterdam. Of zo, ja, ja. Een, soort van, uh, ja. een soort van werkstad, een rauwe stad... maar toch ook een soort van eerlijke, een soort van eerlijke, ja, eerlijke oprechtheid erin. Ja, ja, dat, uh, heel ja. goed. We gaan het met jou de komende twee uren hebben over Marseille. We gaan het onder andere hebben over Front National Terrorisme, de Franse taal en literatuur. En uiteraard ook jouw werk in het mooie land, kan ik wel zeggen. En we hebben muziek en je hebt mij getipt het nummer van, dat mag jij zeggen? Um, Alain Bachou, ja. uh, een paar jaar geleden overleden. Een paar jaar geleden overleden. Ja. En wie is deze man? Kun je iets meer over zeggen? Nou, hij is een soort van: uh, ja, je hebt zeg maar uh, de net overleden zeg maar Johnny Hallyday. En hij is eigenlijk ook een, van, ook een soort van icoon, maar dan meer een soort kultzanger. Hmm. Uh, heel doorleefd, die ook zijn eigen nummers schreef. Anders dan zeg maar Johnny Hallyday, uh, die niet zijn eigen nummers schreef. Maar die zijn eigen nummers schreef en uh, ja, enorm populair was bij, uh, ook in Frankrijk. Ja, we gaan uh, luisteren naar Alain Bachon met het nummer Océ Josephine. À l'arrière des berlines, en devine, les monarques et leurs figurines, juste une paire de demi-dieux. Ik vind het niet. Ik vind het niet. Ik vind het niet. Ik vind het niet. Ik vind het niet. Ik Jammer souffrir, juste faire énigre. Les chevaux du plaisir. Ose, ose, josephine. Ose, ose, josephine. Plus rien ne s'oppose à la nuit. Rien ne justifie. Hey, Zij, dus jullie, soyez ma muse. Hey, Ik ne durf je, die man, die man, die man, die man, die man, die man, die man, die man, die man, die Rien ne se la nuit rien ne se justifie. osez, osez, osez, osez, Rose, Rose, Rose, Leo José Joséphine Le ayant supposé la nuit Ayant justifie Océ José Joséphine van Alain Bachon dit is de Bureau Buitenland Nachtexpress. En we zijn op halte 7 in Marseille... met onze reisgids Marijn Kruk. Marijn, eh... Uh ja, uh, we zijn dus op halte 7 in Marseille. Hier liet koning Lodewijk XIV in de 17e eeuw zijn kanonnen... richten op burgers en niet op zee wat gebruikelijk is. Marseille staat van oudsher altijd een beetje met de rug naar Parijs. De tweede stad van Frankrijk in inwonersaantal... is een populaire bestemming voor migranten... en heeft een typisch eigen identiteit. Uh, Marijn Kruk, je klikt, uh, ja, dat klopt wel, toch? Wat klopt? Die, die identiteit, <laughs> ja, ja. zeker. Een ja. heel eigenwijze, trotse, stugge, stugge stad. Een stugge stad. En, en uh, hoe uitziet die, die stugheid bij de mensen? Nou, het is een, uh, toch ook um, een weinig... Nou ja... Um, een stad als Parijs, die is toch heel gecultiveerd. er laten mensen zich voorstaan op de musea die ze bezoeken... en de boeken die ze lezen. Mm -hmm. uh, maar uh, Marseille is toch meer een stad... Uh, die zich, uh, waar mensen zich laat voorstaan op, uh, op de scooter die ze rijden. En, uh, <laughs> <laughs> en dat, is, dat... dat geeft een andere sfeer. En de, en de, en de, en de rapmuziek die ze luisteren. Ja, dat, dat klinkt minder intellectueel. Ja. Ja, en, en waar voel jij het meeste thuis? In Parijs of in Marseille? Nou, ik voel me erg thuis in Parijs. Maar ik moet af en toe ook naar Marseille. En soms pak ik ook gewoon de trein... Uh, om naar Marseille te gaan om even in die sfeer te zitten. En ook dat fantastische licht... Uh, dat fantastische zonlicht even mee te maken... wat je daar hebt als je daar uit, uit het station uh, stapt. Dan zie je uh -huh. het hoog daar. Op dat, ja, gewoon op het Gare de Saint-Charles. En dan stap je uit en dan stap je op dat plateau. En dan kijk je zo over die hele baai eigenlijk. Over die hele golf. En dan zie je zo eigenlijk dat... Op ja, zeg maar, dus die Notre Dame de La Garde, zie je zo. Die, die, uh, die kerk die, die, uh, ja, die over de hele stad uh, uitkijkt. En waarvan... Uh, uh, ja, gewoon en waarvan toen ik uh, eens uh, een interview had... Met, jo met José Darigo, een befaamd lokaal misdaadspecialist. Die mij zei van... Ik uh, moet even het citaat erbij pakken. Maar die ja. zei... De Notre Dame de La Garde waakt over ons, schittert over ons... En schittert ons uh, tegemoet. Maar daaronder... Maar daaronder uh, kruipen en krioelen wij. Kruipen en krioelen wij. Ja. Dat, dat kruipen en krioelen... we gaan niet de hele tekst ontleden, semantisch... maar, uh, nee. uh, maar dat kruipen en krioelen... Dat, dat, uh, dat vraagt om toelichting. Ja, dat vraagt om toelichting omdat... dat natuurlijk ook een beetje refereert... aan, uh, aan het zondige karakter van die stad. Hm. Uh, waarin toch ook veel... Uh, illegaal, ja, uh, illegaals gebeurt. En... Uh, ja, waar mensen niet uh, ook niet uh, altijd, altijd, altijd even nauw nemen met echtelijke trouw en er altijd veel, uh, ook veel afrekeningen zijn. Dat vind ik allemaal veel... wel heel spannend. Ja, de stad waar ja, ja. je bij wilt zijn. Ja, zit, nou ja, het is een ook een stad die een beetje naar de zelfkant uh, leunt. En dus dat uh, ja. waarin die normen die in Frankrijk zo ja, waar de norm die in de rest van Frankrijk zo belangrijk is, uh, waar, ja, waar, die, ja, waar die niet altijd even goed uh, even sterk wordt nageleefd. Ja, wij althans voetbalmen in het Nederland kennen deze stad... met name van de beroemde voetbalclub Olympique Marseille. Uh, wat merk je daarvan als je op straat rondloopt? Nou, het is een... Uh, nou, zeg maar, de Olympique Marseille is zeker een... een uh, het is natuurlijk een merk, maar het is ook echt uh, deel van die identiteit van de stad. Hm. En het is, uh, nou ja... Meer dan in andere steden, bijvoorbeeld Parijs, wat je ook heel goed kent... waar je overigens ook woont. Ja, ja. Nou ja, je hebt natuurlijk, uh, zeg maar in Parijs heb je, heb je, heb je, heb je Saint-Germain. Maar dat is toch veel minder aanwezig in Parijs. Je ziet niet uh, zoals in Marseille eigenlijk, uh, op, ja ja, gewoon op elke straathoek, een soort winkeltje. Of dat logo van, hè, dat lichtblauwe logo. Lichtblauw met wit uh, van de Olympique de Marseille. Waar iedereen eigenlijk trots is en een shirtje heeft of een petje heeft of zo. Dat, ja. dat is uh, toch veel minder in Parijs, veel minder aanwezig ja, Het is ook een, een club die de eigen regionale karakter vertegenwoordigt, die heel specifiek is. Ja, ja. En, ja. en het is zelfs zo dat, dat er vanuit, vanuit de sport, dus vanuit die. Want ik heb wel eens uh, ja, uh, de manager van Olympique de Marseille gesproken. En, die, en ze laten zich er ook op voorstaan dat ze een soort van sociale rol in die stad eigenlijk te vervullen hebben. Hè. Dat het dus eigenlijk. Een, hè, omdat je zoveel verschillende etniciteiten, religies, groepen mensen in die stad hebt, zeg maar, dat dat eigenlijk die voetbalvereniging een beetje claimt een soort van overkoepelende identiteit eigenlijk te hebben, dat dat daar op die tribunes eigenlijk iedereen niet, ja, niet Arabisch of niet Joods of niet Algerijns of niet of niet Comoriaans is, maar voor Olympique de Marseille. Ja, en werkt dat dan als sociaal bindmiddel? Nou. Dat is dus, ik denk het op zekere hoogte wel, maar het is ook een mythe. Het is ook een mythe. Het is ook iets wat men graag wil geloven, zoals men eigenlijk ook wil graag geloven dat Marseille uh, een boeiabest is, hè, zoals mm -hmm. je wel eens hoort. Een vissoep, waarin ja. alles wat je erin gooit eigenlijk uh, smaakverhogend werkt. Mm -hmm. En uh, ook, ook een soort van uh, nou ja, een soort van eenheid uh, uh, is. Zo, dat, dat zijn ook mythes uh, die in die stad leven. En, die men ook graag wil geloven, maar die wel vaak ook een werkelijkheid verhullen. Ja, je noemde al een aantal etniciteiten. <gül> uh, waar, waar wonen die in de stad? Of is dat allemaal een beetje gement? Is dat een boeienbeze? Nou, dat is toch zeker hoogte een boeienbeze. Maar wat ook wel toch wel is dat iedereen toch wel erg, erg in zijn eigen wijkje zit. Hè. Je hebt dus Belzuns, dat is, zit een beetje in het, in het hart van de stad, bij de Vieux-Poren. Daar zitten vooral toch vooral Noord-Afrikanen uit Algerije en Marokko. Mm -hmm een beetje door elkaar. Je hebt Le Panier wat een echt een ouderwetse volkswijk is. Andoume, waar vooral de Corsicanen zitten. La Castellane, waar, veel, ja, waar ook veel Algerijnen zitten... maar ook veel mensen uit de Comoren. Ja. Uh, uh, Saint-Tronc, waar, waar, waar, waar weer veel Joden zitten. Mm -hmm. Dus um, er is zo die claim dat iedereen met elkaar wel uh, kan... maar als het erop aankomt, verschilt iedereen zich ook... ook ja, gewoon ook graag weer liever in zijn eigen wijkje. Ja. En uh, hoe is dat zo gekomen? Het, tuurlijk historisch, maar gaan die, zoeken die groepen elkaar op? Of, of is het gewoon onveilig misschien nog... voor de ene etniciteit om een ander werk te zetten? Ja, ik stel wellicht ja, een hele nou, domme vraag, is, maar ik ben heel nieuw. Nou, nou, je moet ook niet denken dat, dat iedereen zich daar een soort van uh, ingebunkerd zit of zo. Ja. Uh, maar het is natuurlijk toch zo dat, ja, dat, dat uh, zoals het ook vaak werkt... het is inderdaad een stad die wordt bepaald door immigratie... en. Uh, en als jij net aankomt uit, uit, uit een of ander land... dan zoek je toch in eerste instantie de mensen op... Uh, ja, die ook uit het land komen, met wie je iets hebt. En, ja. en, en dat klit allemaal een beetje aan elkaar. En dat gaat ook wel vermengen op een gegeven moment. Maar dat is toch ook wel nou ja, zeker onderdeel... van die sociale structuur in die stad. Ja. Um, maar zij heeft ook een grote haven. Hoe bepalend is dit voor de stad? Nou, dat is natuurlijk zeer bepalend. Omdat dat toch ook een haven altijd zorgt voor werk. En ook voor natuurlijk... Ja, voor... Um, voor, voor, ja, voor input. Hè. Er komen, want het is niet alleen maar een, een overslaghaven. Er komen ook grote cruiseschepen. Er komen, er komen marineschepen binnen. Er is dus heel veel pleziervaart. En dat geeft natuurlijk een soort input altijd van nieuwe dingen... zoals dat met elke havenstad is. Mm -hmm. En wat eigenlijk ook maakt dat de oriëntatie van de stad... niet zozeer op Parijs of Frankrijk is... maar eigenlijk ook heel erg op... op nou ja, op de rest van ja, de Middellandse Zee. Dus uh, als je het in absolute termen kijkt... zijn steden als Genua, Algiers en Barcelona... Zijn dichterbij dan Parijs. En uh, Gewoon in fysieke zin zijn ze al dichterbij. Maar ook in culturele zin uh, zijn ze soms dichterbij. Ja, dat betekent dus ook dat ze, zoals ik dat in de intro al zei... met de rug staan naar Parijs. Ze zijn echt gerecht op die andere Middellandse Zee-steden. Ja. En, en zijn ze daarmee ook... Het meest zuidelijk eh, qua temperament en, en qua doen en laten. Nou, in Frankrijk. Het kan nog ietsje zuidelijker natuurlijk. Hè. Je kan nog naar Corsica. Uh, dat is weer een heel ander verhaal. Met echt een met een eilandmentaliteit nog. Dat is nog, nog, nog een tikje erger. Je kan naar Perpignan. daar, daar, daar is het ook uh, wel heel zuidelijk en heel eigen. Maar ik denk dat Marseille ja, zich ook, ook echt wel op voor laat staan op zo'n zuidelijke eigenheid en, en uh, heel erg mediterraan. En, hmm. Vis en uh, zee en licht en zon. Ja, ja. Al die mooie dingen waar wij voor ook naar Frankrijk uh, willen gaan. Um, we hebben dus over die haven gehad. Uh, zal waarschijnlijk ook voor veel werkgelegenheid zorgen. Um, moet Marseille het ook met name daarvan hebben, de haven en toerisme? Of is er nog andere industrie? Uh, nou, het is in zekere zin. Zeg maar, toerisme is. Zeg maar, Marseille was natuurlijk niet heel lang geen. Ja, niet echt, niet echt een toeristische stad. Het gold als vies. Het gold als onveilig. Uh, maar het is natuurlijk heel veel veranderd in, uh, door het feit dat uh, Marseille een paar jaar geleden uh, culturele hoofdstad uh, was van Europa. Zoals het nu bijvoorbeeld Leeuwarden dat is of gaat worden. Uh, en uh, ja, toen is die stad gewoon heel erg opgeknapt. Ze hebben dat echt aangepakt en ze hebben daar een aantal musea gebouwd en die hele stad eigenlijk uh, schoongemaakt. En uh, dat is eigenlijk heel goed, heeft heel goed gewerkt. Dus dat, dat heeft dat toerisme echt wel ook wel aangejaagd. En, ja. uh, uh, ja, wat je er voor de rest hebt, als ik het even denk, nou je hebt natuurlijk, uh, er zitten een aantal grote raffinaderijen die echt voor heel veel werk zorgen. Die zitten dan iets verder in dat uh, daar een beetje in die ronde delta. Je hebt ook wel veel industrie. Wat zo rondom er zit een helikopter. Uh, zit Eurocopter zit daar zo. Ja, ja. In dat bekken daarachter zit toch wel ook wel veel industrie. Ja. Maar uh, het, het kende ook heel veel armoede. Ja, zeker. Zeker. Als je bijvoorbeeld uh, een beetje naar die. Naar, ja, naar de vijfde en zesde... Ja, naar de vijfde en zesde... Uh, arrondissementen gaat. Mm -hmm. De bestuursrechtelijke dus uh, indeling. Ja, ja precies. Ja. Zoals ja, zeg maar, de, grote, de grote Franse steden. Zoals uh, Lyon, uh, Parijs en, uh, en Marseille. Die, hebben allemaal, ja, die zijn verdeeld in, ja, in deelgemeenten... en die heten arrondissementen. Ik geloof dat je in Marseille... heb je daar geloof ik twaalf of dertien. Mm -hmm. uh, en ik zei de vijfde en de zesde... maar ook volgens... De twaalfde en de dertiende die zitten een beetje in het, uh, in het westen. Mm -hmm. En daar zie je dus echt van die enorme flats en van die wijken... Waar, waarvan je denkt van, nou ja, wat een enorme monsters zijn dat. En daar, ja, daar, ja dat is heel erg, wel heel erg verpauperd. Ja, gaan we het uh... zo na het nummer van Elbow, One Day Like This... gaan wij daar verder over doorpraten. One day like this from elbow Mais avec ta vie tu sors les armes c'est toi le Personne qui rivalise te suis Marseille, de stad van de Kalash. Afkorting voor Kalashnikov. Dit wapen staat symbool van moord en geweld in deze stad. De lokale misdaadsyndicaten doen goed zaken aan, eh, aan de Franse zuidkust. Marijn Kruk, onze reisgids in deze stad. Hoe gevaarlijk is Marseille? Is het echt zo gevaarlijk? Zoals bijvoorbeeld in deze rap wordt bezonnen? Nou, nee, voor jou en mij is het. Oh. Voor jou en mij is het niet gevaarlijk. Maar als jij, uh, als jij bent opgegroeid in. In een, in, een wat, uh, in een beetje een achterstandswijk. Dan is de kans aanzienlijk dat jij uh, een of ander handeltje hebt. Uh, in, in iets duisters. Dat kan van alles zijn. Dat kan in wapens uh, zijn. Dat kan ook misschien gewoon in vrij onschuldig gesmokkelbaar zijn. Mm -hmm. Of uh, dat je een beetje gokt of zo. Dan is de kans dat jij op een of andere manier verwikkeld raakt. In een, nou, ja, een maffia-achtige organisatie ja. uh, aanwezig. Ja. En dan is het een ander verhaal. Het zijn voor de jongeren en die armere arrondissementen waar we het al eerder in deze uitzending over gehad hebben. Um, uh, uh, het zijn nogal flink wat um, moorden die daar gepleegd worden. Je hebt het al eerder gehad over een geweldscholf. Ja. Uh, waar komen deze Kalashnikovs vandaan? Want dat zijn toch wel de meest gebruikte wapens. Ja, nou, uh, er zijn natuurlijk twee haarden waar ze vandaan komen. Ze kwamen natuurlijk in eerste instantie uit voormalig uh, Joegoslavië. Mm -hmm. De laatste jaren komen ze vooral uit Libië. Uh, daar was die burgeroorlog uh, in 2011, die ik overigens ook zelf uh, verslagen heb. Uh, uh, een aantal jaar. En daar kwamen zoveel wapens echt tevoorschijn. En uh, toch wel veel van die. Een aantal van die wapens. Uh, zijn toch wel ook wel verspreid door dat Mediterrane. Ja, zeg maar door dat Mediterrane bekken. Mm. En terechtgekomen in handen van, uh, ja, van drugs, bendes, uh, maffia. Uh, ja, ja en, en de je, onderwereld van Marseille. Je noemt ze maffia. Kunnen we ook echt spreken van een maffia... zoals we dat bijvoorbeeld kennen uit Napels? Nou, dat gaat natuurlijk heel ver. Omdat die maffia daar is natuurlijk... zo historisch verweven met de samenleving helemaal. Dat zit in al die haarvaten van de, sa van de samenleving. Zo zou ik het denk ik niet willen zeggen... maar wat toch een heel belangrijk kenmerk is van maffia... is dat de onderwereld en de bovenwereld eigenlijk uh, verbonden zijn. Dat de peetvaders... Uh, Zaken doen met de politiek. En uh, die link is in Marseille altijd wel gelegd historisch. Dus, uh, en dat hing ook samen met etnische groepen, Dus met, met, ja, met de Italianen die dan kwamen en die hadden dan op een gegeven moment hadden die, hadden die peetvaders en die hadden ook mensen in de politiek. En die konden dan zaken met elkaar doen. Ja, en uh, zijn er ook uh, corruptieschandalen van politici in Marseille, waarbij blijkt dat er samengewerkt is? Met die onderwereld daar? Ja, voortdurend. Je had de. Uh, ik ben hun naam even kijken, maar je had twee broers van de Parti Socialisten. die zaten daar altijd. Uh, <laughs> ja, die zaten er altijd in. Dat, was ook, ja, dat hing ook weer samen met de haven. Daar was corruptie en. met bescherming, afpersing. Uh, ja, dat, dat, dat, uh, dat komt zeker voor, ja. Ja, uh, in 2012, toen uh, liep het zo de spuigaten uit dat er uh, door de nationale regering in in Parijs besloten werd om een zogenaamde security zone of safety zone, een begrip die wij nu kennen van uh, Syrië. Uh, uh, ingesteld wordt als de eerste keer in de Franse geschiedenis, heb ik begrepen uit verschillende media. Ja. Uh, hoe is het sindsdien gegaan? Is het, is het veel minder geworden? Met andere woorden, heeft de politieke justitie er grip op gekregen. Nou, volgens mij nog niet echt. Want kijk, dat. Dat was trouwens wel een moment dat het ook voor jou en mij gevaarlijk zou zijn. En dat was dus ook waarom dat werd uh, afgekondigd. Omdat die afrekeningen zo, uh, zo talrijk werden. En als jij inderdaad dat de kogels vlogen daar op een gegeven moment gewoon echt uh, in het rond. En als jij dan uh, daar op de verkeerde plek stond. Dan had je gewoon kans dat jij uh, ja, gewoon werd getroffen door een, uh, door een kogel uit een kalasjnikov. Ja. En ik kan me dat nog wel goed herinneren. Maar één van die pro want een van die problemen was ook dat, dat de politie zelf heel corrupt was. En dat de politie zelf ook midden in die drugsdeal zat. En uh, dat moest toen ook worden aangepakt. En, ja. en uh, nou ja de afgelopen... Paar jaar heb ik er iets wat minder uh, is dat wat minder het nieuws. Mm -hmm. Dus ik denk dat daar wel iets gebeurt. Maar dat is toch iets wat heel diep in, toch in, heel diep in de DNA van die stad zit. Ja. Het probleem is niet zozeer uh, repressie in, uh, in Frankrijk in het algemeen. Want in dit land blijft uh, de gevangenispopulatie maar groeien. Um, anders dan in de rest van West-Europa. Um, we hebben recent nog stakingen gehad van gevangenisbewarers, omdat de werkdruk te hoog wordt, uh, veel mensen op één cel. Uh, of is het misschien wel het probleem dat mensen zo snel de bak invliegen... en uh, in de bak verder worden opgeleid tot zwaardere criminelen? Een nou, veelgehoord verhaal. Dit is natuurlijk, en dit geldt natuurlijk niet alleen voor Marseille. Je hebt die, je, uh, ja, je hebt die fantastische film van Jacques Odia, uh, Am Profet... Die, die, uh, ja, die dit beschrijft, uh, dus, dus hoe, hoe die gevangenis er van binnenuit uitziet. Is een heel, ja, het is echt iets wat heel ja wat heel, wat heel slecht geregeld is in Frankrijk. zoals Poetin uh, slaat, eh, slaat daarmee terug. Ik kan me nog herinneren dat, dat François Hollande... de vorige president... Uh, uh, Vladimir Poetin aansprak... op het gebrek aan vrijheid van meningsuiting in, uh, in Rusland. En dat Poetin... Uh, dan terugstoek van... ja het, het kijken naar je eigen gevangenis. En daar had hij natuurlijk toch wel een punt. Uh, het, Frankrijk bungelt al jaren onderaan... alle lijstjes uh, op Europees niveau... wat dat betreft... En, uh, ze slaken daar toch niet in om, dat, om, dat, uh, ja, om daar echt iets aan te doen. Dat, dat, uh, dat is erg wonderlijk. En de huidige president, Emmanuel Macron... heeft hij daar een prioriteit van gemaakt? Nee, nee nee ik heb hem daar niet over gehoord. nee Ook niet tijdens die staken en die rellen die waren uitgebroken recent? Dat, volgens mij... Ja, want dat nee. zou namelijk ja, een moment ja, kunnen zijn geweest... Ja. om dat eindelijk uh, een keer wel aan te pakken. Ja, ja. ja. Oké, okay. merkwaardig. Uh, uh, misschien toch nog één vraag over die Fransen. Het zijn uh, met name, heb ik de indruk, vaak ook gekleurde Fransen. Dus uh, niet de blanc, maar de black en de burg. De ja. zogenaamde Magrebijnen ja. ja. in ja. de Franse samenleving. Ja. ja, er zijn dan van die, van die uh, getallen, hè, dat dan inderdaad iets van 70 of 80 procent uh, uh, een islamitische achtergrond heeft. Uh, wat dan weer vaak wordt aangevoerd, hoe. Hoe, verderf, ja, hoe verderfelijk de islam is op ja. een soort van een raar soort van redenering. <laughs> Terwijl ik toch denk, als je een goede moslim bent, zorg je dat je buiten de gevangenis blijft. Ja. Maar um, ja, goed, ja, tuurlijk. Maar dat hangt natuurlijk ook samen met dat deze mensen zitten ook uh, nou ja, zitten ook uh, überhaupt al uh, ja aan de onderkant van de samenleving. De dus samenleving. Uh, ja. die groep komt ook sneller in de gevangenis. Ja, je uh, tikt het al aan, identiteitspolitiek in, uh, in Frankrijk... en dan in het bijzonder in deze um, Zuid-Franse havenstad, Marseille. Dan gaan wij uh, in de rest van het half uur... Uh, wat ons resteert van uh, het eerste gedeelte van halte 7 Marseille over praten. We gaan naar nu de muziek, Fesca van Tracy Chapman.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 Bureau Buitenland, nacht met Abdou Bouzerda. En dan nu, identiteitspolitiek in Frankrijk. Wie is Fransman of vrouw? En wat betekent het om Frans te zijn? Blanc, black, burger, werd enige tijd gecultiveerd. Maar door de rellen in de banjeus van 2005... en de opkomst van het Front National is die mythe doorbrekt. Marijn Kruk... Correspondent te Frankrijk. Identiteitspolitiek is niet per se iets Frans. Wij kennen het hier ook in Nederland. Eigenlijk in heel Europa. En in de VS steekt het ook de kop op. Maar wat maakt de Franse context anders? Nou, de Franse context maakt het in die zin anders... dat identiteitspolitiek een enorm taboe is. Omdat Frankrijk is het ideaal van la République Française. En wat is een republiek? Dat is gelijkheid en universaliteit. En daar is dus geen plek eigenlijk voor... Groepen of uh, zoals dat in Frankrijk heet, uh, ja, de communauté's want dat mm. heet dan communautarisme. En je moet ook begrijpen dat dat die republiek in Frankrijk is ook een ideaal, dat is iets wat uit die Franse Revolutie komt en dat is ook die gelijkheid, is niet zozeer een, uh, is niet zozeer een werkelijkheid, maar mm. dat is ook iets waar je naar streeft. En die republiek die projecteert zichzelf ook in de toekomst en dat is dus een soort van ideaal, ja. En identiteitspolitiek is vloeken, uh, ja, is vloeken in die kerk van, van, van dat van het is het landver. van de egaliteit en ja. het concept van ja. de ja. citoyen. Ja. En dat is, ja. dat is heilig. Ja. Dat... Ja. Dus uitzonderingen, mensen die zich uh, als groep constitueren. Uh, mm. Ja, dat is allemaal heel erg taboe. Maar er uh, schuilt dus ook een enorme hypocrisie in. Omdat uh, uh, de werkelijkheid is dat mensen wel heel vaak in groepen zitten. En ook vaak gewoon... Uh, Heel erg gediscrimineerd worden, of dat er gewoon, als je gewoon kijkt naar de feitelijke situatie, dat, nou ja, dat uh, bijvoorbeeld moslims of, uh, of inderdaad, mensen met een Afrikaanse achtergrond, dus uh, Zwarte-Afrikanen, dat die juist veel minder goed meekomen, uh, uh, maar dat mag eigenlijk niet benoemd worden in Frankrijk, dat, dat uh, uh, ja, er mag ook uh, geen onderzoek worden gedaan door de staat. Naar... Zoals hier bijvoorbeeld in Nederland het CBS wat ons ja, stelt ja, van ja, zoveel jonge ja, Marokkaanse Nederlanders zijn ja, ja. betrokken bij criminaliteit. Ja. Dat kan in Frankrijk niet. Nee en, dus, en er valt voor allebei natuurlijk iets te zeggen. Hè? Want als je, ik bedoel zeg maar in dat Nederlands, ja, in dat Nederlands model staat uiteindelijk iedereen maar naar, naar elkaar te wijzen hm. uh, zonder dat je iets oplost. En in Frankrijk mag je niks aanwijzen waardoor je doet alsof het allemaal goed is terwijl je, iedereen weet dat het niet goed is. Ja. Wij gaan zo luisteren naar een reportage over um, uh, de Front Nationale. En dan in het bijzonder de jongeren die zich aangetrokken voelen tot deze beweging. Hoe zit het in Marseille? Hebben ze daar een flinke aanhang? Ja, uh, Marseille is echt een van de, de, ja, de bastions van, ja, van, uh, van het Front Nationale. Mm. Dat, dat, uh, ik was afgelopen, afgelopen voorjaar met de verkiezingen was ik dan in, uh, in, uh, was ik in Carpentra. Dat zit vlakbij Marseille waar ik uh, Maréchal Le Pen, de kleindochter van Jean-Marie, uh, interviewde. En eigenlijk die hele, die hele Zuidkust, eigenlijk die hele Côte d'Azur... Dat, dat uh, ja, daar is het Front National erg sterk. Ja. En is er nog verschil tussen Noord-Frankrijk en Zuid-Frankrijk... in de aanhand van de Front National? Ja, dat is uh, inderdaad leuk dat je dat zegt, want dat vroeg ik mezelf ook af. En dat, er dus, ja, en dat blijkt er dus te zijn, eigenlijk. als je kijkt naar de aanhang in het noorden... Ja, die wordt toch meer gemotiveerd door uh, het verdwijnen van de mijnen, de armoede, uh, de sociaal-economische misère in zekere zin. Terwijl in het zuiden eigenlijk het meer identitair is. Hè. Daar uh, zitten veel, ja, veel Noord-Afrikanen, die zitten veel. Dat, dat, hele oude, ja, dat hele oude conflict van uh, het verlies van Frans-Algerije speelt mee. Dat het conflict dat daar was tussen witte Fransen, zeg maar, en. Uh, de, de zogenaamde Pien Noir. Ja. Uh, en Arabieren heeft zich in zekere zin voortgezet op dat uh, ja op het Franse vasteland. Ja. En uh, het idee, het, het gevoel voor het ja de angst voor het verlies van eigenheid uh, is daar een, ja speelt daar uh, een veel grotere rol zou je kunnen zeggen dan in het noorden. Ja. We gaan uh, luisteren naar een reportage... en uh, die gaat over jongeren die zich aangetrokken voelen tot het, uh, Front National. Ze zijn jong, strijdlustig en bang dat op een dag... hun Frankrijk zal ophouden te bestaan. Jongeren die, die nu actief zijn bij het extreemrechtse Front National. Um, sinds Marine Le Pen het stokje overnam van haar vader... maakt deze partij een ongekende bloeiperiode door. Zelfs het Franse presidentschap longte... in aanloop naar de verkiezingen van vorig jaar. Uh, oud-collega Saskia Houtuin, zelf van Franse origine... gaat op pad met jonge patriotten van het Front National... en ontdekte hoe de partij ook in haar eigen familie floreert. Oh, <laughs> Elk jaar klinkt hij weer een beetje valser. De piano van mijn oma... Hier in Grenoble kom ik ongeveer één keer per jaar om erop te zoeken. Ja, uh, ik mais... neefjes, uh, trop... Thibaut ah, en een Thibault en Jean-Baptiste, ah, allebei studenten, ah, oui. zijn hier ook. Er is sauschisson, er is wijn. We praten bij, halen herinneringen op. En al snel vervallen we onvermijdelijk ah, in discussie. Er zijn mensen die in ze zijn verontwaardigd. Boos zelfs. In Frankrijk zeggen en... ze, worden de aanhangers van het Front National, de extreemrechtse partij van Marine Le Pen, weggezet als racistische debielen. De partij wordt gedemoniseerd. Veel Fransen snappen volgens hen niet dat het ook heel normale mensen zijn die op het Front National stemmen. Het is niet voor niets op papier de grootste partij van Frankrijk. Het is niet 30% des Français Franseis die zijn debilmenteau, die zijn racist. Mijn neefjes zijn 19, gens 19 normaux, et donc, 20. en 22. Voilà. Het is dit jaar voor het eerst dat ze mogen stemmen ja, de bij de, de presidentsverkiezingen. Uh, je gaat niet zoals de mensen. Nee. Weet je al wie je gaat voteren? Nou ja, de FN. Le Pen, Het is niet gespeeld. Ik ben stom verbaasd. De oudste van de twee, Thibault, is ervan overtuigd. Hij stemt bij de presidentsverkiezingen dit jaar op Marine Le Pen van het Grond National jean, jean martis waarschijnlijk oui, non, ook. Ça, maar hij twijfelt euh... nog of hij wel de moeite gaat nemen om te stemmen. Ik weet niet of hij voté gaat nemen. Heeft het wel zin? Ik heb <laughs> le Front National. Ja, ja, ja. je suis allé au meeting van Marine Le Pen. Hoe groot wordt het Front National van Marine Le Pen? Euh, Vice-president du Front National. is <laughs> au Front National. Vraie rupture, ce matin, spectaculaire en tout cas. Allem vooran, Marine Le Pen, van het Front National. Marie, Marie, Marie. Het Front National. De partij die staat voor minder Europa, minder migranten, minder islam. Waarom ben ik overvallen dat ook in mijn familie op deze partij wordt gestemd? Het Front National zit al jaren in de lift. En de verwachting is ook dat zij bij de eerste ronde van de presidentsverkiezingen... als grootste uit de bus zullen komen. In de afgelopen jaren heeft de partij een heleboel jongeren om zich heen verzameld... Het zijn de jonge militanten van het Front National. Ik ben net aangekomen in Vienne. Vanuit Grenoble twee uurtjes met de trein naar het noorden. En hier, langs de kant van de weg, in een oude garage... staan spullen opgeslagen voor de lokale afdeling van het Front National. Bonjour, je m'appelle Mathilde Robert, j'ai 20 ans. Ik ben uh, responsable des manifestations pour l'Isère au sein du Front National. Mathilde Robert, 20 years oud en, en al een tijdje actief, de, actief, de, actief de, lid van de, de jonge patriottenbeweging van het Front National. We hebben allemaal onze affiches die zijn stokken. Ik sta hier tussen de Franse vlaggen, een borstbeeld van Marianne, het nationale symbool van Frankrijk. En overal staan leuzen, heel veel leuzen. La résistance, c'est nous, avec Marine Le Pen. Choisis ta France. Wij zijn het verzet met Marine Le Pen. Het Front National doet het goed bij de Franse jongeren, zegt Mathilde. Want ze hebben het niet makkelijk in Frankrijk. Ze worden hard getroffen door de werkloosheid met name. Die heel hoog is, zo rond de 25 onder de Franse jeugd. En ze zijn ook echt toe aan iets nieuws, zegt ze. De Franse jeugd is strijdlustig. Want ze zijn helemaal klaar met win-off. Gelopen, die zijn ja politiek uh, is bedreven en zijn daarom bereid om te vechten, ja echt te vechten voor een beter Frankrijk. De l'emploi, sans précarité, et voilà dans un monde meilleur. Donc voilà, de nieuwe generaties zijn in train de se lever. Par exemple, moi, je, suis, enfin, là, je suis en service de pédiatrie. je vois que. presque la moitié des enfants. 45% des enfants. Uh, musulmans, enfin, d'origine. Hij studeert medicijnen. Enfin, zegt. zegt vois, ik loop coachchappen de... op de, de afdeling kindergeneeskunde. De... En meer dan de helft van de tu kinderen vois, die daar komen. Vois, zijn moslimkinderen. Des... C'est vraiment un sujet très tendu. Parce que tu dis ça, comme ça, dans la rue. Par exemple. De façon vraiment très, très simplifiée. et grossière. Tu dis. Y a plus en en Jean-Baptiste zegt. als je dat hardop zegt. Non, dat er meer moslims zijn. En er niet meer migranten mogen komen, ja, dan word je hiervoor racist uitgemaakt. Maar quand on veut un peu soutenir cette blanche ik dat nou goed? Een wit Europa? Ja, blijkbaar wel. Mijn neefjes zijn bang dat Frankrijk anders haar culturele waarde verliest. Als we de peilingen mogen geloven, stemt een derde van de Franse jongeren dit voorjaar op het front nationaal. Maar ja, wie vertrouwt naar na de Brexit en Trump nog op peilingen? But, uh, Dit is wat we wel weten. Bij de regionale verkiezingen in 2015 gingen maar weinig jongeren naar de stembus. Maar wie wel gingen stemmen, dat waren vooral aanhangers van het Front National. Bij de eerste ronde was de partij de grote winnaar onder jongvolwassenen tussen 18 en 35. Hoe krijgt het Front National dat voor elkaar? Dat vroeg ik aan Florent Gougou, enseignant-chercheur à en Sciences Po Grenoble. Dit naast Florent Gougou, Front nationaal onderzoeker aan de Universiteit in Grenoble. De strategie van Marine Le Pen, à l'heure actuelle, consiste d'abord à partir du bas. Ja, wat Meneer Google hier vertelt, is dat Marine Le Pen een strategie heeft, namelijk eh, onderaan beginnen, dus zoveel mogelijk kleine eh, dorpjes eh, op het platteland, daar een sterke achterban opbouwen en van daaruit steeds breder door het land trekken. En als ze op de weg eh, doorgaan, op die weg eh, die ze de afgelopen jaren hebben ingeslagen onder Marine Le Pen, dan zullen ze onvermijdelijk ook meer bestuursfuncties krijgen uiteindelijk. Wat is, is dat 2014, met Le Front National, die installé. Hij zegt dat het uh, Front National profiteert duidelijk van het feit dat immigratie een uh, nog belangrijker thema is geworden uh, in de afgelopen jaren. En dat we zien dat Marine Le Pen, sinds zij de partij leidt sinds 2011, uh, dat er ook significant iets uh, is veranderd. Ja, ze continuen aan produceren en finalement is ze daarmee profiteren. Bij de eerste presidentsverkiezingen die Leiden zij in 2012 haalden ze nog niet echt een topscore, maar in de verkiezingen die daarop volgden, dus de Europese verkiezingen, regionale verkiezingen, lokale verkiezingen, is ze steeds verder gestegen. Tel daarbij op dat links onder president Hollande historisch is gefaald en natuurlijk ook nog het feit dat zij afstand heeft genomen uh, en publiek van haar vader Jean-Marie Le Pen en uh, ja, voilà. Een nieuw Front National. Da daar hebben de Fransen een mooi woord voor: la Diabolisation: het ontdemoniseren van de partij. On est chez nous. Wij zijn hier thuis. Boven het stadhuis van Annecy in de Haute-Savoie is een demonstratie van zo'n 50 man tegen het opvangen van migranten uit Calais front We hebben veel jongeren. Het is goed dat Marine Le Pen heeft besloten om de jongeren in de afgelopen jaren te meten. Ze representeren de aandacht. Marie, 29, is een lokaal vertegenwoordiger van het Front National. Ze is een van de vele jongeren die de partij in de afgelopen jaren heeft aangetrokken. Ik was ook. Ze stemde altijd al oprecht, zegt ze. En in 2007 heeft ze nog op Nicolas Sarkozy gestemd. Die toen ook de presidentsverkiezingen won. Maar ze voelde zich al snel verraden. Hij maakte zijn beloftes niet waar. En daarom besloot zij zich aan te sluiten bij Marine Le Pen. En nu staat ze hier. Want Marine Le Pen heeft tenminste echte ideeën, vindt ze. We hebben pas de problemen, in Problemen met. Onzekerheid met name, zegt ze. Een vrouw in Frankrijk kan zich hier niet kleden zoals ze wil. Volgens haar, zonder dat ze wordt lastiggevallen. Het is van schont om te kleden we maar we zijn in Frankrijk. We leven hier in Frankrijk, niet in een of ander moslimland. We hebben bepaalde vrijheden hier en heel veel Françaisen, zoals ik, kunnen niet meer doen of dragen wat ze willen. Ik heb niet echt een etiketje, maar in 2017 ga ik het Front National. Ik wil iedereen om te doen. Lugian weet het zeker. Hij stemt dit jaar op het Front National. Het is de enige partij die ertoe doet, zegt hij. Waarom niet? Het is het proberen waard. Het is het proberen waard. Vive la République ouais. Vive la... Een reportage van Saskia Houtuin um, over de jongeren van de Front National. En meegeluisterd heeft uh, mijn gast en onze reisgids in Marseille Marijn Kruk. Uh, Marijn, jij uh, ja. merkte terecht op uh, na mijn intro... dat uh, inmiddels Front National aan het instorten is of ingestort is. Uh, en dat ze niet meer in die bloeiperiode zitten... waar ze in zaten in aanloop naar de verkiezingen. Um, zou je het kunnen uitleggen hoe... Uh, hoe zwaar die crisis is voor de Front National? Kunnen we überhaupt van een crisis spreken? Zijn ze echt ingekakt? Ja, het is een enorme crisis. Er is een crisis uh, aan de top. Uh, eigenlijk uh, de tweede man van uh, Marine Pen, um, uh, uh, Filippo... die heeft aangekondigd zijn eigen beweging te beginnen. Uh, het, het ligt helemaal uit elkaar. En, uh, dat, en dat is toch ergens is dat wonderlijk, want... Wat je toch in aanloop naar die, verkie aanloop naar die verkiezingen zag. Ik heb, ik heb veel over het Front National geschreven. Ik ben op veel plekken geweest. Is dat er echt een groot potentieel is voor zo'n partij. Mm -hmm. En je zou kunnen zeggen dat uh, Macron en uh, Le Pen. Die hebben eigenlijk dat, ja, die hebben eigenlijk dat uh, politieke landschap opnieuw gedefinieerd. Die hebben gezegd. Uh, gaat, het gaat over openheid. Het gaat over geslotenheid. Uh, een hele duidelijke hele duidelijk herkenbare iets. En als je toch in dat Frans, op, dat, op dat Franse platteland komt, daar, uh, het contrast met, met de steden, met de grote agglomeratie, is echt zo groot. Mensen, mensen, mensen moeten met weinig rondkomen. Er is een enorm gevoel van, van uh, angst en in de steek gelaten zijn. Dus op zich is het potentieel voor het Front National is, is heel groot. En het zag er ook echt goed uit voor Marine Le Pen. Mm -hmm. Nou ja, en we hoorden ook net in die reportage dat uh, er werd gezegd: dus Marine Le Pen heeft oplossingen. Maar wat gebeurde er toen in het debat met Macron uh, na de eerste ronde? Toen bleek dus dat uh, Marine Le Pen helemaal geen oplossingen had. Ze zakte volkomen door het ijs, had allerlei kaartjes voor zich. Het was ja, ze niks op orde. Ze liet zich helemaal overrompelen. Overrompelen. Het was echt, het was. Catastrofaal. Zeg maar Macron maar. was ook wel heel goed. Die was avonds. ook heel goed, want dat, die heeft dat ook, hè, die kan dat heel goed. Dat is een eenarke, die heeft die, ja, uh, zeg maar die heeft die beroemde school gedaan die de top, ja, zeg maar die, ja, zeg maar die de top bureaucraten opleidt in Frankrijk. Hij is minister van Economie geweest, maar toch, uh, Marine Le Pen liet zich helemaal, uh, ja. helemaal slopen. En ze deden het echt zelf. Maar waar zijn die uh, potentiële kiezers naartoe gegaan dan? Als ze niet nou, dat voor is dus eigenlijk... Kijk, um, het is zeker zo dat Macron heeft voor een soort van rust in het land gezorgd. En ook wel voor een soort van uh, optimisme. Maar je moet toch niet vergeten dat... Maar uiteindelijk maar 22 of 23 procent van de mensen ja, uh, die gestemd hebben... hebben op hem gestemd. Hè. De rest uh, hebben eigenlijk... Meer dan 5% van de Franse kiezer heeft extreem gestemd. Dus of extreem links, extreem rechts of uh, een paar kleine zeg maar, Trotskistische splinters. Dus het potentieel eigenlijk voor een soort van bijna revolutionair potentieel is gewoon nog steeds heel groot. Die is nog steeds heel veel ja, yeah. uh, Het duurt nog een tijdje voordat er nieuwe presidentsverkiezingen worden uitgeschreven in uh, Frankrijk. Uh, betekent dat in de toekomst uh, weer een mobilisatie kan plaatsvinden, zoals dat in 2017 heeft plaatsgevonden? Dat het toch weer. Ja, nou dat, dat, dat weet ik dus ook niet. Want het is, het is ook raar. Kijk, um, Jean-Luc Mélenchon, hè, dus de ja, ja, gewoon dus de, ja, gewoon dus de uiterst linkse oppositieleider. Je zou kunnen zeggen dat hij leider van de oppositie is. Omdat bij de partij Socialisten... die ligt ook helemaal uit elkaar. Um, die heeft gewoon afgelopen najaar moeten toegeven... dat, uh, dat het 1-0 voor Macron stond. En voordat uh, iemand als Jean-Luc Mélenchon... die echt een ijzervreter is, zoiets toegeeft... dan is er echt iets aan de hand. Ja. Uh, Macron, uh, hoe... Ik zou niet zeggen dat hij impopulair is, want hij is de eerste president sinds, sinds 40 jaar die erin slaagde om een soort van negatieve, uh, spira ja, een soort van, uh, negatieve spiraal in de peilingen te keren. Um, je voelt ook dat de bereidheid om echt in het geweer te komen er ook niet is. Ja. En um, dat met andere woorden, Macron uh, heeft een veilige positie op dit moment. Ja, absoluut, absoluut. Ja. Er ja. is dus eigenlijk niemand die een vuist, ja, dus die een vuist zeg maar, tegen hem uh, Over Voor de populariteit maakt. van uh, Emmanuel Macron gaan we verder doorpraten in het uh, tweede uur. Mocht u het tweede uur uh, moeten overslaan omdat u vroeg op moet, geen zorgen. U kunt ons terugluisteren op, uh, op onze app, de Bureau Buitenland nachtexpress Luister bijvoorbeeld naar onze aflevering over het bruisende Istanbul... of de ambitieuze Marokkaanse stad um, Rabat. En, uh, ja, de indtune begint al te krinken. We zijn uit nieuws weer terug met Halte 7, Marseille.